De Tweede Kamer moet nog instemmen met de JSF... maar volgens de minister kan het opleiden van de piloten niet worden uitgesteld... om te voorkomen dat de vliegers onvoldoende ervaring hebben... als de testfase in 2015 begint. De Surinaamse minister van Financiën, Adeline Weinerman, is opgestapt. Ze heeft dat gedaan op verzoek van president Boutersen. Het is de tweede keer in de afgelopen twee jaar... dat de minister van Financiën wordt weggestuurd. Weinerman moet officieel het veld ruimen vanwege administratieve onoverzichtelijkheid... Ook wordt haar verweten dat Suriname zijn rekeningen niet op tijd kan betalen. De laatste maanden is er veel kritiek op het financiële beleid van Boutersen. De president zou bezig zijn als een verkiezingsbeloftes in te lossen. Dat kost veel geld en heeft grote gevolgen voor de economie. Het is nog niet bekend wie de opvolger wordt van minister Weinerman. Zoals verwacht heeft de Azerbeidzjaanse president Aliyev een grote verkiezingszegen geboekt... Volgens een exit poll heeft hij bij de presidentsverkiezingen... de steun van zo'n 84 van de kiezers gekregen. Volgens een van Aliyev's tegenkandidaten is er op grote schaal gefraudeerd. Mensen zouden meerdere stembiljetten in de bus hebben gegooid. President Aliyev volgde in 2003 zijn vader op. Hij leidt het olierijke Azerbeidzjan met harde hand. Een groot deel van de inwoners steunt Aliyev... omdat de olie- en gasinkomsten veel welvaart hebben gebracht.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 Hey, goedenavond, zometeen alles over de voorbereiding van het Nederlands Elftal... op het in de, de Interlandse tegen Hongarije. Bondscoach Louis van Gaal is duidelijk over de samenstelling van de selectie. Buiten uh, Robbe en Strootman en uh, Van Persie... moet iedereen zich nog bewijzen om uh, een ticket te krijgen uh, naar Brazilië. We bellen straks ook nog even met een van de spelers... die op het veld stonden bij de besloten training van Oranje. Terwijl het Nederlands Elftal zich al geplaatst heeft voor het WK... Moet voor België dat nog gaan gebeuren. De Rode Duivels werden bij het vertrek naar Kroatië... op het vliegveld uitgezwaaid door duizenden supporters. Hey, hey, hey, hey, hey, hey! Ik denk niet dat heel veel nationale Ploe dit kunnen doen in de wereld. Dus ik ga schitteren. Later een reportage over de gekte bij onze zuidenburen. En een primeur bij de wereldkampioenschappen boksen... die volgende week in Kazachstan en Alma-Ata beginnen. De amateurboksers moeten het doen zonder hoofdbeschermers. En dat is even wennen voor bokser Peter Mullenberg. Je krijgt veel sneller snee in je gezicht, uh, wenkbrauwen die open gaan liggen. Ja, en daar had je met die kap toch wat minder, minder last van. Daar gaan we nu een grens over. Of is het toch nog verantwoord? Die vraag stellen we straks. Dat en nog veel meer tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. In aanloop naar de wedstrijd tegen uh, Hongarije... gaat het bij het Nederlands elftal vooral over de hoe klein ook teen van Robin van Persie. De aanvaller heeft nog zoveel last van een teenblessure dat hij vandaag niet aan de groepstraining kon meedoen. Zo ontdekte onze verslaggever Bert Mouderink. Eerst maar eens over jouw kleine teen. Heb jij gewoon meegetraind vanochtend? Nee. Niet getraind? Nee. Ik heb een eigen schema. Heb ik, uh, ik, heb een, uh, ik heb een looptraining gedaan... En wat betekent dat dan voor de wedstrijd tegen Hongarije? Ja, dat moeten we gaan zien. Vandaag en morgen. klein een klein teentje er dan uitziet. Ja. Maar is dat zo'n blessure waar je dan zoveel last van kunt hebben? Ja, blijkbaar ja. Nou, het is uh, vorige week woensdag uh, in onze uitwedstrijd tegen, tegen Shakhtar. Daar uh, heb ik een uh, vrij harde schop erop gehad in de eerste helft. Ik heb wel kunnen doorspelen de hele wedstrijd. Maar toen deed het wel erg veel pijn. Toen dacht ik in eerste instantie dat het, uh, dat, het, dat het misschien gebroken zou zijn. Dat ik. Uh, acht, negen jaar geleden. heb ik ook zoiets gehad aan mijn andere kleine teen. En het, en het voelde soortgelijk. Dus ik was een beetje bang voor een breukje. Maar uh, donderdagavond heb ik een, uh, een uh, scan. en Marie laten maken daarvan. En uh, toen was het dus niet gebroken, maar wel zwaar gekneusd. En. Uh, ja, het gevoel is uh, denk ik uh, soortgelijk en dat geneest volgens mij alleen maar door rust dan toch? Ja, dus uh, ik heb, uh, even kijken, afgelopen afgelopen wedstrijd tegen Sunderland kunnen spelen met wat kunst en vliegwerk. Zo dus begrijp je wat ik bedoel? En, uh, Een injectie. Ja. En uh, nou, ja, zondag rust gaan gedaan, maandag rust gaan gedaan en uh, dinsdag ook. En nu zijn we hier, dus. Uh, het gaat wel beter, maar we moeten even afwachten uh, voor aanstaande vrijdag. Ja. Zou je weer een injectie nemen of vind je eigenlijk van dat moet gewoon goed gaan nu en uh, rusten, uh, herstellen? Nee, nee, een prikje is, is meer een quick fix. Zeg maar. dat, is, dat is wat je denk ik eenmalig een keer kunt doen. Maar als je dat blijft doen, uh, dan ja, helpt het je niet vooruit. Dan uh, kijk, het wordt het er niet beter van. Het wordt er eerder nog gevoeliger van en nog... Nog zo maar pijnlijker van na de injectie. Het is eventjes een quick fix. Dus dan kun je spelen. Maar uh, ja, het wordt er niet beter op. En, uh, het is, het is niet, niet mijn plan om uh, vanaf nu elke wedstrijd met zo'n prikje te gaan spelen. Maar wat is er dan makkelijker dan deze wedstrijd te laten schieten. De volgende te laten schieten. En dan ja. gewoon weer bij Manchester aan te sluiten. Want ja, deze wedstrijden gaan toch voor Oranje toch niet echt ergens over. Nee, maar als het, als het even kan dan... juist. Ja, dan zou ik wel graag willen spelen. Ook, uh, ook, ook, ook met een beetje pijn uh, ja, moet dat kunnen. Maar goed, dan moet het wel, uh, dan moet het niet nog erger maken. En dan moet ik niet weer in die cirkel komen van eventueel weer in het ja, prikjesverhaal. Want daar heb ik geen zin in. Dat is, dat is niet uh, goed voor niemand niet. Dus we moeten toch nu gewoon eventjes bekijken vandaag en morgen uh, hoe het voelt en hoe het gaat. En als er even een kans is om, uh, om vrijdag te spelen, dan pak ik die. En dan ja... Maar goed, het, het, het, ja, het, het moet wel goed zijn. Maar ik begrijp het eigenlijk al, dat wordt pas vrijdag besloten. Ik bedoel, want Morgen ja. kan dat nog weer uh, alle kanten op. En dan eigenlijk net voor de wedstrijd, toch? Ja, ja donderdag, vrijdag. Geenke hmm. ja. is vorig jaar volgens mij geen enkele blessure gehad. En dit jaar, volgens mij is het wel je derde. Uh, nou, doelder, ja, is dat... ja, blessure. Uh, dit is, dit is een, uh, een kleine teen die even opspeelt. Uh, het is maar een... ja, iemand die, die speelt vanwege pijn aan zijn teen, dat heet een blessure. Ik heb gespeeld afgelopen weekend, hè. Ik heb nog een wedstrijd gemist met die kleine teen. En dat maakt het niet tot een nee. blessure? <laughs> nee. Maar blijf staan. Je hebt wel wedstrijden gemist door een blessure dit jaar. Ik bedoel, je hebt al een ja, een blessure ja, gehad. Eén. Ja, Manchester City. Ja. Maar het lijkt alsof, of is dat allemaal onzin... dat je er nu gevoeliger voor bent of meer last hebt dan je vorig jaar had. Nou, luister. Ik heb, uh, heb non-stop 90 Premier League wedstrijden achter elkaar gespeeld. Volgens mij kunnen niet heel veel mensen dat zeggen. Uh, ik heb nu voor het eerst in die, in die, in die run van 90 wedstrijden één wedstrijd moeten missen. Helaas was het een van de mooiste wedstrijden. Uh, maar goed, tijd is live, weet je. En, uh, dat was heel spijtig, maar ik kon die wedstrijd niet spelen. Ik heb alles aan gedaan, maar dat ging toen niet. En die uh, volgende week heb ik, uh, gewoon, uh, ben ik ingevallen. Dus daar heb ik niet die wedstrijd uh, gemist, alleen het eerste uurtje. Oké, okay, Je bent niet gevoelig voor blessures. Hoop je trouwens dat je vrijdag speelt? Ja. Daarom ben ik er nog. Ons was je weg geweest dan. Nou ja, kijk. Uh, de ja, zeg maar, de Bonskoos maakt nu een uitzondering voor mij. wat ik heel erg waardeer dat hij uh, me nog een kans geeft. Om, uh... oh, want niet fitte spelers horen hier niet thuis, hè? Ja. Dus daar ben ik heel blij mee, dat hij mij die uitzondering uh, schenkt. Maar jij bent aanvoerder en daar geldt toch ja, al de regels helemaal. voor? Ja, ja, precies. Dus uh, daarom uh, ben ik des te blijer dat ik hier nog ben. Ja, Robin van Persie en zijn kleine tenen. Nou, Louis van Gaal die weet dus nog niet of hij vrijdag een beroep uh, kan doen op van Persie. Maar hij houdt hem dus wel bij de groep, uh, want er is een kans dat hij gewoon speelt. Ik doe niet aan kansberekeningen, maar uh, het zit er nog steeds in dat hij gaat spelen. Ja, maar dat klinkt al wat negatief eigenlijk. Ja, omdat hij een blessure heeft, dus uh, daar kunnen we niet... Uh, iets anders zeggen dan dat hij een blessure heeft. Nee, omdat hij zelf ook heel erg moeilijk keek uh, erbij... toen ik hem vroeg of hij ging spelen. En, uh, want dan zei hij zei ook al van, ja, ik heb al één keer gespeeld met die thee... met een injectie erin, maar dan ben ik eigenlijk niet van plan. En ja. ja, dat klonk nog niet bemoedigend. Nee, maar goed, er komt de volgende aan de beurt. Dus dat heb ik altijd gedaan. Dus dat is niet zo'n groot probleem. Nee, nee. Uh, maar jij denkt dan niet van, hij is gebaseerd... Uh, als hij niet kan spelen, hij moet hier helemaal niet zijn meer. Nee, want hij zou dan weer uh, een grote kans maken om tegen Turkije te spelen. Plus het feit dat hij mijn aanvoerder is. Dus dat zegt genoeg. Ik heb uh, Wesley Sneijder ook een keer gevraagd om te komen toen hij gelanceerd was. Omdat ik denk dat aanvoerders een belangrijke rol vertegenwoordigen buiten het veld. Heeft Van Persie vanochtend wel een soort van meegetraind nog? Nee, hij heeft alleen maar gelopen... Op zijn loopschoenen, dat is altijd wat makkelijker dan uh, voetbalschoenen. En dat ging uh, vrij goed. Ja, oké. Okay. Uh, wanneer neem je trouwens die beslissing of hij wel of niet kan spelen? Is daar een... Uh... Op de laatste dag. Vrijdag? Ja, omdat het een uh, theemlessure is. Een, een, daar moet gewoon vocht uit... En als dat vocht eruit is, dan kan hij gewoon spelen. De bondscoach, Louis van Gaal. We gaan erover praten met onze Oranje-verslaggever Frank Wielaert. Goedenavond, Frank. Hey, Robert. Um, van Gaal houdt van Persie dus bij de groep. Hoe kijk jij er tegenaan? Nou ja, op zich is het logisch. Hij zegt het zelf al, het is mijn aanvoerder. Hij is natuurlijk de beste speler van Oranje op dit moment. Dus het is prettig dat als hij eventueel kan spelen, dat je hem er dan bij hebt. Het zegt genoeg dat hij hem niet wegstuurt en een vervanger ophaalt. Um, dus ja, uh, hij is de belangrijkste speler. Dus wil hij hem erbij hebben, niet alleen voor het groepsproces... maar ook omdat hij eventueel nog inzetbaar is. Ja, ik zou niet weten uh, waar hij anders op moet gokken. Ja, want dat was mijn volgende vraag. Uh, stel nou dat hij wel uh, weg moet... en, en de, de T niet op tijd is, uh, is, is hersteld, wat dan? Ja, uh, dan zou hij uh, moeten kunnen kiezen voor uh, Kuit... die nog in de selectie zit, die in de punt van de aanval kan spelen. Uh, eventueel een alternatief is Lens... die wel eens in de punt van de aanval heeft gespeeld bij PSV... maar dat is alweer een hele tijd geleden. feit is in ieder geval wel dat hij niet uh, van Wolfswinkel... nog even gaat oproepen op het allerlaatste moment. Misschien dat dat... Uh, tegen Turkije wel gaat gebeuren als blijkt dat Van Persie echt niet kan spelen. Maar dan zal Van Persie wel bij de groep blijven. Gewoon omdat hij de aanvoerder is en omdat hij belangrijk is in het groepsproces. Maar misschien kies hij dan wel toch nog op het allerlaatste moment... om Van Wolfswinkel het bij te halen. Maar niet voor Hongarije. Dat is in ieder geval duidelijk. Ja. Goed, vrijdag Hongarije. Uh, volgende week Turkije. Nederland heeft zich al geplaatst voor het wereldkampioenschap. Uh, toch, toch lopen er nog her en der wat belangetjes met betrekking tot die wedstrijd. Ja, het gekke is, ja, je hebt je geplaatst, maar je bent nog niet helemaal geplaatst. Je hebt namelijk te maken met die FIFA-ranking. Je moet bij de eerste zeven zitten, en dan zit je bij de groepshoofden, daar komt dan nog Brazilië bij, dan heb je de acht groeps, groepshoofden um, compleet. Nou, Nederland staat uh, wel in de top tien, maar net buiten die top zeven. Dus moet het, uh, op dit moment is het zo dat het moet hopen dat Uruguay en België verliezen. Dan moet Nederland en van Hongarije en van Turkije winnen. Dan zijn we die andere twee voorbij en staan we bij de eerste zeven. Nou, dat vind wij heel erg belangrijk. De spelers vinden dat eigenlijk ook best wel belangrijk, maar Van Gaal die vindt dat niet zo heel erg van belang. Die vindt dat vooral de spelers bezig moeten zijn met het WK in Brazilië, want buiten Arjen Robben, Kevin Strootman en Robin van Persie moet iedereen zich nog bewijzen voor een ticket naar Brazilië. Dat zei de bondscoach vandaag op de persconferentie. Ja, maar even, even nog naar die plek hè, met betrekking tot die, die FIFA uh, ranking, die Van Gaal dus niet zo heel erg belangrijk vindt, gaan we zo meteen horen. Maar even dat belang wat betreft die spelers. Zien die spelers is daar wel belang in? Ja, de, de spelers hebben wel gezegd van ja, dat is best wel belangrijk. En uh, niet dat dat extra druk geeft. Want iedereen is toch vooral bezig met zijn plekje veroveren in die WK-selectie. Maar het speelt wel ergens in hun achterhoofd. En ze zien het belang er wel van in. Maar ja, daar zeggen ze meteen achteraan. Wij zijn sowieso van plan om die twee WK-kwalificatiewedstrijden uh, te winnen. En of we daarna dan bij de eerste zeven staan, dat moeten we dan maar zien. Ja. Laten we even luisteren naar uh, Van Gaal. Die denkt dat de spelers de teugels niet zullen laten vieren. Ja, ik, ik denk uh, dat, dat de elftallen die onder mijn leiding spelen... over het algemeen uh, dat gedrag niet uh, vertonen. En, en uh, dat is ook heel moeilijk, omdat de voorbereiding ook zo is... Dat, dat, dat ze de focus altijd hebben op die wedstrijd. En daar gaat het eigenlijk altijd om. En uh, ook zij zijn doordrongen van het feit... dat het wel handiger zou zijn als ze groepshoofd uh, zouden worden... En uh, dan hebben we het nog niet eens over het eigen ego... om zo goed mogelijk te presteren. Dan hebben we nog uh, het proces naar Brazilië. Al deze spelers moeten zich nog bewijzen. Buiten uh, Robben uh, en, en uh, Strootman en uh, Van Persie... moet iedereen zich nog bewijzen om uh, een ticket te krijgen naar Brazilië. En dat weten ze maar donders goed ook. Dus ja, het zijn allemaal testwedstrijden... En, en ja, die testwedstrijden zijn ook niet altijd in dezelfde opstelling. Dus uh, er zijn genoeg uitdagingen voor die spelers... maar ook voor mij om, uh, om, en voor mijn staf... om, uh, om zo'n wedstrijd uh, voor te bereiden en, en in te gaan. Ja, we hoorden Van Gaal al zeggen, verschillende opstellingen... Uh, met betrekking tot de opstelling van komende vrijdag. Uh, is er enig inzicht in uh, hoe hij gaat spelen? Ja, het enige vraagteken is eigenlijk Van Persie in het punt van de aanval. Voor de rest heeft hij gisteren op de training al weggegeven hoe hij het verder gaat invullen. Met vorm op doel, blind, eh, Martins Indi de Vrij, Jan Maat achterin. Middenveld met Strootman van der Vaart en De Jong als controleur. En voorin eh, normaal gesproken Lens Robben en in het midden Van Persie. Nou ja, die laatste is natuurlijk een vraagteken. Daar zou bijvoorbeeld Kuit kunnen staan. Op de training stond daar fair, maar dat lijkt me niet een hele logische optie. Dat was alleen maar om in te vullen. Goed, dankjewel Frank Wilaert over het Nederlands helftal Sport en muziek tot 11 uur bij NOS Langs de Lijn. Ho, ho. Here's what happened when they decided to cut it loose. They headed down to Pueblo, oh, El Paso. That's where they ran. We'll This is Steve Miller en Take the Money and Run. Het is tien voor half elf, Radio 1, NOS, langs de lijn. Het nationale voetbalteam van België kan zich overmorgen... voor het eerst sinds lange tijd weer eens plaatsen voor een groot toernooi. Het succes van de Rode Duivels heeft bij onze zuidenburen... tot een uh, ware gekte geleid. Vandaag zijn een paar duizend fans naar Vliegveld Zaventem afgereisd om het elftal van bondscoach Mark Wilmot uit te zwaaien. Voor die kwalificatiewedstrijd tegen Kroatië. Voordat de ploeg de lucht in ging, moesten de spelers nog wel een training afwerken in het Koning Boudewijn Stadion. Een bijdrage van Floris van Horen. Peter van der Bent, de verslaggever van de Belgische radio, volger van het Belgische elftal. Kunt u verklaren waarom dit team zo populair is bij het Belgisch volk? Uh, ja, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat het uh, een zeer aantrekkelijke generatie is van uh, kwaliteitsvolle voetballers Er zijn een paar wereldsterren bij Ik overdrijf toch niet, denk ik, als ik Azar Compagnie, uh, Fellaini misschien ook sinds hij bij Man United uh, speelt, de wereldsterren noem. En het is een uh, generatie die veel contact zoekt met het publiek Het zijn jonge mannen die, die appelleren ook aan bepaalde waarden bij het, uh, bij het Belgische publiek En er is natuurlijk het feit dat het al zo lang geleden is dat België nog een keer naar een WK is geweest en als deze spelers er nu in slagen om die droom van ...en ondertussen een heel land waar te maken... ...ja, dan zijn ze natuurlijk zeer gegeerd en zeer populair. Marie Wilmots, bronscoach van de Belgen. Kunt u verklaren waarom uw ploeg zo populair is bij het volk? Maar eerst door het, uh, het manier hoe de spelers de aanpakken. De trainingen zijn altijd open. De spelers geven ook heel veel terug met een kleine uitdaging zo... Dat is een relatie tussen de publiek en de speler die, die gebouwd. Met die jeugd ook, die identificeert heel veel. En natuurlijk het resultaat en het droom van een week had te kunnen maken. Na twaalf jaar zonder toernooi. De verwachting is heel groot. Maar wij gaan niet mee met de gek. We zijn blij dat die mensen gelukkig zijn. En wij zijn als speler, we weten waar, waar we zijn, waar we wat we moeten doen. Dat is het belangrijkste. Engels, had nog even? Ah, oké. Okay. Hi, good to see you. Can I please? Sorry. Buiten media. Me. Iedereen klaar? Ja. ja. Romelu ook, ik denk je straalt. Je zit op... Uh, Hoe groot is de, de rol van uh, Mark Wilmots, de bondscoach? Ja, zeer groot, denk ik. Uh, er waren zeker twijfels bij zijn aanstelling. Als je zou gevraagd hebben aan uh, voetbalspecialisten... Uh, wie moet bondscoach worden... zou er niet al te veel gezegd hebben... neem nu maar Mark Wilmots. Maar hij heeft het gewoon prima gedaan. Hij heeft eigenlijk ook zijn criticasters overtuigd... door zijn manier van werken. Uh, de manier waarop hij taxis aanpakt. Hij laat deze ploeg ook voetballen naar haar natuur. En wat deze groep ook zeer apprecieert natuurlijk, in vergelijking met de vorige twee bondscoaches, dat is dat ze weten dat deze hen niet ergens halverwege in de steek gaat laten, zoals Dick advocaat en George Leekes hebben gedaan, maar dat hij hen beloofd heeft ik ga mee, helemaal tot aan het einde, en dat ze er zeker van zijn dat het ook het geval gaat zijn. De Rode Duivels weten dat jullie tot het allerlaatste moment blijven supporteren, dus ook tot vlak voor ze naar Kroatië vliegen. Kom daarom op 9 oktober naar de tarmac van Brussels Airport en moedig hem tot de laatste seconde aan. Het ziet eruit alsof jullie eigenlijk al wereldkampioen zijn. Nee, nee, nee. Wij zijn niet zoals Nederlanders. Hè. Wij gaan daar iets langzamer over. We hebben daar een hele goede boscoach voor. Maar we gaan wel naar 2K en we gaan daar ons uiterste best doen. En Wie weet worden wel wereldkampioen, maar niet op de feiten vooruitlopen. Hè. We zijn er en we wachten op de rode Duivels die straks. ...naar het vliegtuig zullen komen. Dus op enkele meters van jullie... Heeft het taalconflict hier nog iets mee te maken? Dat dat een beetje bij elkaar wordt gebracht, het taalconflict? Dat helpt wel. Dat, dat merk je. Ik denk hier op het tarmac zijn er meer Walen aanwezig... frans, Vlaming, eh, frans Belgen dan, dan Nederlands-sprekende Belgen. Sowieso. En ik denk dat dat wel heel goed helpt ook. De kapitein, Brusselaar, Franstalig, Vlaamstalig... ...perfect Nederlands en Franstalig... ...dat dat wel... Eh, ja, dat, dat brengt. De politiek maakt niet zoveel meer uit op dit moment. Het is echt wel uh, België. België speelt hier vanavond en niet Vlaanderen of, Vlaanderen of Wallonië. Dan, als je klaar bent voor een lekker concert hier op de tarmac van Brussels Airport. De fans zijn van u. hola applaudit bien, s'il vous plaît. Vous plaît. Als het nou... Uh... Hoe dan ook niet zou lukken, hoe gaat het dan met de populariteit? Het zal een heel grote tegenslag zijn, dat zeker. Maar ik denk voor de komende generaties, voor de komende vier jaar, de komende WK, de komende EK, dat gaat zeker ook lukken. We hebben, nog, we hebben een toekomst zitten. Dit is zeker blijvend. Dit is, er is een basis gelegd. Het is niet als België, zelfs als België zich nu, dat is toch redelijk onwaarschijnlijk, maar zelfs als België zich niet zouden plaatsen voor het WK, dan gaat dat nog wel even door, denk ik. Dus het is niet iets wat nu hypegewijs heel van het moment is. Er is, er is wel een soort stevige fond gelegd en dat, dat kan nog wel een paar tegenslagen overleven. En ik denk dat als het vrijdag niet lukt, wat kan? Je kan verliezen in Kroatië. Dat, dat kan de beste ploeg overkomen. Ja, dan moet het thuis gewoon gebeuren tegen Wales. En anders heb je nog uh, barragewedstrijden, maar er is uh, bij die 11 miljoen Belgen niet één die denkt dat het uh, vrijdag niet gaat lukken. Ja, verslaggever Floris van Horen in, in België. Het goede nieuws is dat de Rode Duivels goed zijn aangekomen in Kroatië. Het slechte nieuws is dat op het vliegveld de Kroatische buschauffeur... let op, te dronken was om te rijden en dat de bus dus niet kon vertrekken. En toen er uiteindelijk toch nog een nuchtere chauffeur was gevonden... werd de selectie alsnog naar het hotel gebracht. Dat u het maar weet. We hebben contact met uh, ploegleider Marijn Zeeman van Belkin. Goedenavond Marijn. Goedenavond. Het was een, uh, er ging er een weg en er kwam er een bij vandaag. Uh, Luis ja. Leon Sanchez is, uh, is uh, zijn contract is afgekocht. En uh, Jonathan Hiver, die komt erbij. En die ken je nog van, uh, van Skil Wat voor renner is het? Uh, ja, nee, Die ken ik inderdaad uit 2009 nog, uh, nog goed. Uh, ja, het, het is een renner die uh, een hele goede finales kan rijden. wedstrijden af kan maken. Uh, vooral op de, op de wat lastigere terreinen en, en finishes die, uh, die bergop gaan. Dat, uh, ja, dat is zijn specialiteit. En uh, ja, daar, uh, dat was ook het type rennen waar wij nog op zoek naar waren. En ja, ik ben heel blij dat hij komt. Nou is het wel vier jaar geleden natuurlijk. Uh, uh, 2009, uh, 2009 dat je met hem hebt gewerkt. Uh, ja. Heb je hem nog wel kunnen volgen in de, de jaren daarna? Heb je hem zien ontwikkelen bijvoorbeeld? Uh, nou zeker, ik heb... Uh, ik vond het destijds heel jammer dat hij wegging. Um, um, en ja, we hebben veel contact gehouden. Ik heb hem in het peloton gezien. Um, hij heeft een paar keer uh, renners van ons geslagen. Uh, toen vond ik dat wat, wat minder. Maar nee, we, we hebben altijd veel contact gehouden. En hij, hij had altijd al aan mij aangegeven dat hij, uh, dat hij eigenlijk toe was aan een, aan een stap hogerop. Dat hij een zware programma wilde gaan rijden. En dat hij ook verwachtte dat hij daar dan progressie kon boeken. En, ja, nu viel het eigenlijk... Uh, viel het allemaal goed en... Uh, ja, de, het past nu goed en... ja, we zijn, uh, we zijn rondgekomen. Hmm. Ja. ja. ja. Uh, Ster van Beseje dit jaar, twee etappes in de... Ruta del Sol. Uh, Mollema, ja. uh, Mollema verslagen, daar doelde je net op, denk ik? Ja, ja, ja. dat klopt. Ja, hij, uh, en, en vorig jaar... versloeg hij in een uh, world Tour wedstrijd uh, versloeg hij... Uh, uh, in de Ronde van Romani versloeg hij Louis Leon, uh, Louis Leon Sanchez... dus dat... Uh, dat was op een dag als vandaag natuurlijk ook wel een wel uh, even uh, ja. ja, Dus jullie zijn er beter op geworden, wou je zeggen zeggen. Nou ja, goed. Nee, want Sanchez is, was natuurlijk een absolute wereldtopper. En dat, en dat is, dat is Jonathan toch uh, niet dat wil ik willen zeggen. Ik, uh, ik, ik verwacht wel dat hij uh, op het hoogste niveau uh, ook uh, echt nog um, stappen kan gaan zetten en, en, en mooie wedstrijden kan winnen. Maar ja, dat, hm. dat is niet te vergelijken met, met me Luis. Ja, waarom hebben jullie eigenlijk dat contract afgekocht met Sanchez? Ja, um, dat heb ik net ook al even in het Ik snap dat, uh, dat mensen dat, uh, dat graag willen weten. Alleen, uh, er is een overeenkomst eigenlijk tussen advocaten, zijn advocaat en advocaat van de ploeg. We um, zijn in, in goed overleg uit elkaar gegaan en, en ook met elkaar afgesproken dat we daar uh, niet verder over naar buiten treden. Over het hoe en het waarom en, en het wat. En, ja, daar, uh, ja daar ga ik het op Nee, dat kan ik drie keer of vier keer proberen, maar dat levert hetzelfde antwoord op. Uh. <laughs> Goed. Ja, dat denk ik wel. Ja. Gaan we daar de duurde ja. tijd niet aan verspillen? Uh, <laughs> nee. Nog even terug naar, uh, naar Jonathan Iver. Uh, wat voor karakter heeft die jongen? Ja, dat is een, um, um, wel een persoonlijkheid. Um, uh, dus, dat is um, een jongen die uh, sterk ideeën heeft. Uh, heel goed uh, weet wat hij wil en waar hij naartoe wil. Maar wel, uh, hij is wel te coachen. Het is niet um, dat ik zeg: we gaan naar rechts, dus dat hij naar rechts gaat. Dat is altijd komen over waarom. En, uh, ik heb het altijd zo gedaan en dit is eigenlijk het prima. Maar... Ja, dat, dat zijn wel sporters waar ik, uh, ja, waar ik warm voor loop en, en, en wat ik interessant vind. Uh, en bij Skill botsen dat wel. Dat, waren wel, uh, dat was soms wat lastig uh, voor een aantal om daarmee om te gaan. Uh, ja, ik vind dat altijd wel een mooie coach uitdaging om met dat, soort, uh, ja, met dat soort winnaars en, en, en topsporters te werken. Ja. Uh, dat, is, dat is tevens ook meteen zijn kwaliteit. Maar als het bij uh, Skill botste, waarom zou het dan niet bij Belkin botsen? Ja, nou, dat, dat, zou, dat zou kunnen gebeuren. Uh, het is uh, wat dat betreft is het een explosieve renner, maar het is het is geen uh, onverstandige renner of impuls uh, of, impulse, of uh, die later uh, spijt krijgt van zaken. Hij weet heel goed waar hij wil en waar hij naartoe wil. En, en dat, daar past deze keuze. ook fransman gaat niet snel naar een naar een buitenlands team. Hij heeft dat heel, daar wel heel bewust voor gekozen, omdat het veel Franse teams uh, hem ook wilden contracteren. Hm. Uh, ja, En dat, uh, ja, dat is de uitdaging voor ons. Hè. De, uh, en en daar, uh, als je een topploeg wil zijn met topcoaches... Dan, uh, dan moeten we daarmee om kunnen gaan. Ik, vind, uh, ik ga graag de uitdaging aan. Ja, maar als, als jij uh, tegen hem zegt... van ja, dat is je rol en dan moet je je employen. Ik neem aan dat dat al in de voorgesprekken uh, is gedaan. Dan, ja. dan, dan, dan, dan is hij wel bereid om zich daarin te plooien. Het kan toch niet zo ja, zijn dat hij absoluut. verwacht... dat hij een no-time kopman wordt van de ploeg? Ja, nee, dat klopt. Maar ook, ook op sommige momenten verwacht ik ook dat hij de kopman is van de ploeg. Uh, en dat hij dan ook meedoet in, in, de, in de hele teamdynamiek. En dat betekent ook dat, dat renners eigenlijk een gevoel met hem moeten krijgen om voor hem te gaan werken. En, en, uh, en het maximale eruit te halen. En dat is voor hem ook de uitdaging. En dat, dat, dat was bij skill, had hij daar moeilijk mee. En daar gaan we wel mee aan de slag. Dat hij op het gebied van, van leiderschap tonen en, en begrijpen wat leiderschap is. Dat hij daar stap in nog kan zetten. En andere momenten hebben we hele goede renners en daar gaat hij uh, uh, ook daarin mee. En, uh, en dat, daar heeft hij ook helemaal geen problemen mee. Dat doet hij ook graag. Ja. Dus wat dus, dat betreft zal hij zich dan moeten bewijzen om makkelijk om te kunnen gaan met een, uh, met, een uh, met een knechtenrol en een ander moment uh, uh, eventueel een rol als kopman. Dat, dat bedoel ik ja. te zeggen. Ja, ja, ja zeker. Ja. Nou, kijk nou, Een onderdeel van bij ons bij de ploeg is wel dat. Dat je niet week in week uit dezelfde rol hebt. De kopmannen zijn de ene week de kopman uh, is het ook uh, werken ze ook voor de andere renners. En, en dat maakt, houdt iedereen ook gemotiveerd. En, en dat is wel een belangrijk aspect uh, bij ons bij de ploeg. Ja, nou dat ligt een behoorlijke uitdaging. Dat hoor ik wel uh, aan je als, uh, als coaches ploegleider. Ja. Dankjewel Marijn Tegen. Zeeman. Over de komst van Zorzen ja. Hiver van, uh, bij de Belkin Ploeg. Zometeen boksen zonder helm. Misschien aantrekkelijk voor het publiek, uh, maar is het ook verantwoord? Dat is de grote vraag. Bij het WK wordt er voor het eerst weer geboxt zonder hoofdbeschermers. Zometeen een voor- en misschien een tegenstander. Gaan ze horen naar John Mayer. River strong, you can swim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 And then, favorite, so uh, say say, say ain't it been some kind of day? You and it's never, never, of never, never, never, never, and never, never, never, never, never, John Meijer en uh, Wildfire. Ik laat u een geluid horen. moet u raden wat het is? Ja, het is niet zo heel erg moeilijk. U hoort iemand die touwtjes springt. Ik voel me even Peter, uh, Kees Schilproort uh, van heel lang geleden. Met uh, raden maar. Maar in dit geval uh, gaat het dus om touwtjes springen. Um, en het wordt gedaan door Peter Mullenberg. Dat is een bokser. Die volgende week als de enige Nederlander begint... aan uh, de wereldkampioenschappen in Alma-Ata. Een bijzonder toernooi. Het is namelijk... Uh, het eerste internationale toernooi waar de amateurbokser... geen hoofdbeschermer op hoeft te doen. Die bescherming is namelijk afgeschaft. En Mullerberg snapt wel waarom dat gebeurd is. Ze hebben het gedaan om het box wat spectaculairer te maken. Het publiek vindt het toch leuk als ze wat meer persoon zien. Want je ziet te weinig persoons, je ziet alleen maar een kap. Met die kap herken je sommige mensen eens. En ze willen toch wat meer de boxers laten zien. En, uh, voor, vooral voor het publiek wat mooier te maken...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 Ja, Peter uh, Mullerberg was er tegen uh, Leon Haan. We hebben aan de lijn uh, de, iemand uit de, van de medische commissie... de voorzitter van de medische commissie van de Nederlandse Boksbond... Ed van Wijk, goedenavond. Goedenavond. Uh, jarenlang in die medische commissie uh, van de Internationale Boksfederatie... en nu dus voorzitter van de medische commissie. Ook Erik Matser hebben we aan de lijn, neuropsycholoog, ook. Goedenavond. Goedenavond. Bij u kom ik zo. Laat ik even beginnen bij uh, de voorzitter van de medische commissie van de Boksbond. Waarom zijn die afgeschaft, die hoofdbeschermers? Um, Dit is een uh, ontwikkeling van de laatste uh, acht jaar. We hebben gekeken naar duizenden partijen. En uh, de commissie was ook van mening dat de beschermende factor van de, van de kap... is waarschijnlijk hier en daar wat overdreven. Bovendien merkte wij dat boksers ook de lasten van had. Dat Peter ook net zei, je, je mist uh, in het gezichtsveld mis je wat, wat, wat, wat, wat gebieden. Dat vond men akelig. Bovendien liepen we ook tegenaan dat juist door niet goed onderhouden van bokschappen daar eerder blessures ontstonden in de huid... Oh. Uh, ik moet ook eerlijk bekennen, het heeft ook een commercieel aspect. Dat uh, boksers soms helemaal niet herkenbaar waren uh, als ze erin kwamen. En uh, dat samen heeft het eindpact doen om uh, dit te onderzoeken en uh, nou, uiteindelijk ook in te gaan voeren. Maar wanneer was het precies ingevoerd? Uh, ik denk dat het nu ingevoerd gaat worden. Vanaf nee, vanaf, ja, ik bedoel uh, eigenlijk, nou, nou, nou ja. dan, dan wanneer werd die bescherming ingevoerd? Hoe lang is dat geleden? Doen we de hoofdkappen? Ja. Oh, dat, dat, dat zou ik niet eens weten. Ik, ik, ik weet niet beter, ik zit al 25 jaar in, in, in de, in de boksport. Ik weet niet beter dat de amateurs altijd bokskappen opgehaald hebben. Ja. Um, u, u heeft ook de start van deze discussie uh, meegemaakt, hè? Naar aanleiding waarvan is die ja. discussie toen opgestart? Um, de, wij merkten, de AIBA merkte dat er, uh, de boksport, amateur -bokssport, heb ik over, zo veilig gemaakt was... Waaronder ook, dacht men, de, de, de boxschappen. Het publiek bleef weg. Er was helemaal geen enkel uh, uh, enthousiasme meer voor de bokssport qua toeschouwers. En uh, we, we merkten wel in de profsecuit dat, dat de zalen vol zaten. En uh, ja, dan kom je met de paradox, je maakt het heel veilig. Uh, er komen weinig, weinig mensen kijken. Uh, ja, dat, dat, dat is ook een beetje de start geweest van deze discussie. Ja. Hoor ik u zeggen dat er gewoon meer bloed uh, moet vloeien? Uh, dat hoort u mij niet zeggen, maar ik uh, lees tussen de regels door. Ik denk dat we, we hebben ook een discussie altijd in de Medische Commissie en ja, de AIBA. Ja, men uh, wordt toch getrokken door uh, knockouts, bloedneuzen, weet ik het allemaal. Dat wordt natuurlijk gerefereerd ook aan de profsectie. Uh, prof de profboxen waarin het vaak gebeurt. En het Muay Thai, kickboxen waar het vaker voorkomt. Die zaden zitten helemaal vol. Uh, blijkbaar is er toch uh, ja, een bepaalde aantrekkingskracht van dat van uh, die aspecten, wat wij overigens in amateur willen voorkomen, uiteraard. Ja, um, spectaculair, gaan we nu, gaan we, zeg ik nu, maar gaat men nu een grens over? Ik denk het niet. Ik denk, dat uh, we hebben bewezen dat, uh, dat er uh, zeker op topniveau... U praat over WK's, EK's, et cetera, et cetera. Hij zit verstandig uh, mensen in de ring, aandering, onderring, de ring, buiten de ring. Er wordt verstandig geboxt. Uh, u kunt in de laatste vier Olympiades, dat er ik geloof, één knock-out is gevallen. En voor de rest worden allemaal punten er resultaten geboekt. Dus het, uh, uh, zeg maar het winnen van een box knockout. out Dat is ver naar minder dan 1 procent. Ja. En dat moet dus meer worden? Nee, nee hoor. Ik denk dat het hetzelfde zal blijven. Ja? Nou, meneer Matse. Uh, Puntenmachine punten is het, dat is dus allemaal. Uh, ja. dat, dat vergt een andere manier van boksen. Uh, meneer Matse, neuropsycholoog. Uh, u heeft veel hersenonderzoek gedaan hè, bij, uh, bij, uh, bij topsporters. Uh, wat vindt u als u dit hoort? Is het verantwoord? Nou, nou, ik denk dat je. We hebben afgelopen week de discussie gehad over kickboksen bij kinderen. Uh, wat, wat ook in de Tweede Kamer is afgehandeld.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 Uh, daarbij heb je heel veel uh, bonden binnen het kickboksen, uh, MMA... en ik denk echt dat we toe moeten naar een uh, onafhankelijke medische commissie... die dit soort dingen uh, goed bestudeert en daar een oordeel over uh, veldt. Maar dat moet we dus internationaal aankaarten. Dat kunnen we niet alleen in Nederland. Dat moet uh, op internationaal niveau, neem ik aan. Absoluut. En uh, daar zijn ook bewegingen binnen. Uh, Glory, uh, de grote kickboksorganisatie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 Hmm. En ik denk echt ook, als ik dit voorbeeld hoor... het stapelt maar en het stapelt maar. Je moet echt een onafhankelijke uh, commissie uh, zijn oordeel over gaan vellen. Ja. W wat vindt u van het argument... Uh, uh, van ja, het, het, het, het wordt er niet erger door, laten we het zo zeggen... en meer blessures, uh, zoals uh, uh, meneer Van Dijk net, uh, uh, net vertelde... doordat we op deze manier gaan boksen? Onzin. Meneer Van Wijk, ja. Dat is, uh, dat is onzin, uh, omdat... Uh, ik ben ook bij de discussies toen geweest, toen het, de bokskap wel werd ingevoerd. En toen had men velelei uh, medische redenen om dat wel te doen. En dit is alleen maar om de sport spectaculairder te maken. Uh, lees slechter voor de, voor de bokser zelf. Met meer consequenties. En je hebt het, Als je bijvoorbeeld ook het verhaal hoort van Peter, dat zijn jongens met een enorm talent. En uh, weer wordt bijvoorbeeld iets heel belangrijks als hersenschade niet goed begrepen. Men moet jonge mensen beschermen in plaats van spectaculairder te maken. Mag ik een reactie van u, meneer Van Wijk? Ik, uh, ja, ik, ik ken het ook, Erik, ook vanuit uh, de tijd dat hij in de medische commissie zat van, van de boksport. Ik denk dat uh, de hersenschade bij amateurboksers uh, reuze meevalt. Ik denk dat het waardeloos is. Ik denk dat we meer moeten ons focussen op uh, misschien de profboksen... waar dat uh, wel degelijk aanwezig is. Maar wat ik net al zei, inmiddels is het uh, het korps wat, wat de amateurs begeleidt... trainers, coaches, artsen, uh, ook zeker de scheidsrechters die, die grijpen op tijd in en die hebben dermate ervaring dat ze schade uh, kunnen, kunnen voorkomen... of tot een minimum kunnen beperken. En ik denk dat dat niet afhankelijk is van de bokskap. Uh, uh, wat vindt u van het idee om een, uh, een internationale medische commissie in te stellen? Daar ben ik helemaal niet op tegen. Want dan wordt er van meerdere kanten gekeken en zo meer ramen zie je meer. En het zou inderdaad goed zijn om ook andere sporten erbij te betrekken. Misschien ook zelfs als voetballen erbij te bekijken. Nou maar meneer, meneer Matzer, over... het is al bijna geklonken als, als ik het zo hoor. Ja, dit zijn hele serieuze zaken. Je gaat... Uh... Uh, wat er nu gebeurt, ook bijvoorbeeld door het afschaffen van de boxschap. Er zijn juist heel veel initiatieven, bijvoorbeeld bij het skiën, uh, bij het uh, snowboarden, bij het taekwondo. Waarbij mensen juist meer bescherming uh, gaan vragen. Ook bij het MMA vraagt men veel meer bescherming. En wat het uh, amateurboksen nu doet, is gewoon de verkeerde kant op. Hm. En iets wat uh, medisch in ieder geval niet invoelbaar is. En, precies, maar wat zou er kunnen gebeuren dan? We weten allemaal dat de, dat de dempende werking van een kap wel werkt. En uh, zeker wanneer je bijvoorbeeld de directe stoten incasseert. En dat is helemaal niet de medische discussie die momenteel speelt. Het is veel meer ingegeven door de sport spectaculairder te maken. Lees meer hersenletsel. Ja, dat snap en Daar ik. moet je niet voor gaan als je arts bent. Nee, maar wat kan er dan gebeuren? Wat, hoe bedoelt u dat dat kan nou, er nu, gebeuren? Nou, zonder bescherming. Wat, kan, wat, wat staat ons nu dan dus te wachten? Wat, wat zou er kunnen gebeuren in de ring? Nu die nou, dat... bescherming er niet meer is. Dat vertelde ik u net al. Waardoor de, de sporter is minder beschermd. Dus er komen meer letsels uh, aan het brein voor. Mm -hmm. ja. En met blijvende schade? Ja, natuurlijk. Dat is, uh, dat is evident. Ja, ja ik, ik ben geen specialist. Dat, daarom vraag ik het aan u. Uh. Meneer Van Wijk, dat is een risico... waar u de boxers aan blootstelt, als ik het zo hoor. Dat klopt, maar dat is de hele bokssport. Ik denk dat het uh, net als voetbal... een risicovolle sport is waarbij de risico's... Uh, zeker... Uh, te beheersen zijn, wat ik al zei, met, met, met adequate uh, uh, functionarissen in om een naast te ging. Ik vertwijfel of, of, of, uh, of er meer hersenschade zal zijn bij amateurs. Ik denk dat het echt normaal te verwaarloos valt. Uh, in het onderzoek waar Erik Matsenaar refereert, is er ook naar voetballers gekeken waar, uh, waar meer hersenschade is dan, uh, dan wij denken, waar wij vermoeden. Alleen bij voetbal is, is waarschijnlijk uh, de focus onder de kier. De, de enkels en zo. Daar wordt naar gekeken, het hoofd wordt verwaarloosd. Ik ben ervan overtuigd dat voetballen meer hersenschade heeft dan boksers. In Amerika is er onderzoek geweest naar de NFL, de League. Die mensen zijn enorm beschermd door, door, door helmen. En die gaan erin van, nou ik ben toch beschermd. En ze gaan erin met het hoofd als, ja, als een dolle En daar is heel veel hersenschade, ondanks de helm. Ja, dus het kan ja, ook ja. Een, een paradoxaal effect geven. Ik ben beschermd, ik ga er maar in. Ja, ik vind ook paradoxaal door te zeggen dat het de sport veiliger wordt door geen helm te dragen. Maar de, de, de toekomst zal het, zal het uitwijzen, denk ik. Precies. Meneer denk Matser, hoe gaat u in de praktijk uh, uh, verder uitvoeren om die uh, medische commissie in te stellen? Tot slot. Nou, de, de geluiden die, die afgelopen weken naar ons toe zijn komen, daar wordt niemand blij van. En uh, ik denk dat hier ook. Uh, een taak is, de Gezondheidsraad heeft een, een perfect rapport uitgebracht... enkele jaren terug, en die moeten nu de voortouw nemen... om ook internationaal uh, tot een, uh, een commissie te komen. Goed. Ik denk ja. dat dat vanuit een officiële staatsinstantie het beste gaat werken. Ja. Goed, nou, we gaan het afwachten. Ik uh, wens u in ieder geval uh, veel plezier bij het WK, meneer Van Wijk met name. Dank u, vriendelijk. Oké, okay, dank u wel. Meneer nee, Matsen, dank. dank u, vriendelijk. Goedenavond. Het is inmiddels twaalf uh, minuten voor elf. U luistert naar NOS langs de lijn voor de vrouwen van FC Twente. De vrouwen van FC Twente stond vanavond de eerste wedstrijd... in de Women's Champions League tegen het Franse Olympique Lyon op het programma. Onze verslaggever Joris Kreugel was erbij aanwezig... en keek samen met een van de belangrijkste speelsters van Twente... op de tribune naar het duel. Gerida Spitsen. Het is niet zo druk als wanneer de mannen volgens mij een Champions League wedstrijd hadden gevoetbald, hè? Nee, klopt. Het uh, was bij de mannen wel helemaal vol geweest. Bij ons niet, maar uh, ik vind de opkomst uh, ja, nog wel aardig. We gaan naar binnen toe, maar je hebt je gewone een met je FC 20 jas aan. Ja. Niet voetballen vanavond, hè? Nee, klopt. Uh, ik had wel kunnen voetballen. Ik ben niet geblesseerd. Alleen, uh, ja, ik ben geschorst vanwege uh, in de voorronde twee gele kaarten. Beetje zenuwachtig toch nog? Een beetje zenuwachtig wel, maar niet, uh, niet zoals uh, met de wedstrijd. Ik ben niet eens bij de meiden in de buurt? Nee, nee. Ik ben, uh, op het begin ben ik even bij ze geweest. Uh, even een high five geven en succes wensen. En uh, ja, toen mocht ik uh, plaatsnemen op de tribune helaas. Kent iedereen je hier? Kunnen we gewoon naar binnen toe? Ze weten wie ik ben, dus uh, okay. dat scheelt. Vindt u jammer dat ze niet meedoet van de bewaking? Ja, natuurlijk. Want ja? het is uh, wel een speel uh, van de wedstrijd. Uh, ja, moet dat ja. Zeggen. ja, omdat ze een van de betere speelsters is hier bij Twente, vind ik. Helaas, volgende keer weer. Hè? Ja, maar ja, ik, of het dan nog goed komt. Ja. Leuk om te horen. Je wordt wel een beetje erkend, maar niet door de jeugd, hè? Nee, nou ja, misschien uh, denken ze wel van... Uh, oh, dat is Sherida. Uh, maar voor de rest komen niet echt naar me toe. Nee, klopt. Geen groepjes om je heen. Nee, nog niet. Misschien later. Is er nou een groot verschil met het uh, Champions League voetbal? Uh, ja, misschien, ja, ik weet niet of jij dat weet bij de mannen en bij de vrouwen. Ik heb het idee dat dit allemaal veel toegankelijker is... en veel minder aan, aan regels gebonden. Bij de man is het toch even iets anders. heb je ja, een soort van uh, supporters... Vaak waar het ja, hard tegen hard gaat met wedstrijden. En dat is binnen het vrouwenvoetbal is dat gewoon minder. Je zit gewoon gezellig tussen het publiek, hè? Ja, klopt. 3000 man zitten zo'n klein beetje, denk ik. Het is allemaal aan één kant. Het is wel een beetje rustig verder. Er wordt niet echt gejoeld of zo, hè? Nee, dat klopt. Het wordt niet zo gejuicht en dat soort dingen. Het is wel jammer, maar goed. Eh. 22 minuten nu gevoetbald. Er is net gescoord, 1-0. Quinte ging, ja, ging redelijk mee op. Villa eigenlijk. Uh, ja, Sari kon er net niet meer bij. Uh, ging ging volgens mij door haar benen. Ja, dat is, dat is uh, jammer, maar goed.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 Ze weten dat ik op de tribune zit, maar als ze het horen, dat, uh, ik heb geen flauw idee. Het is meer jouw fanatisme. Ja. Maar ik vind het verschil wel groot tussen beide ploegen. Kijk, Olympique Lyon is niet voor niks uh, in de Champions League uh, aantal keer finalist geweest. Uh. 0-4, een weergaloze goal. Dat kun je toch niet ontkennen, hè? Ja, die zit er gewoon lekker in, klaar. Als je nou zelf speelt weer Twente, zou je nou bij zo'n ploeg zelf willen spelen, zoals bij een Olympique Lyon? Ja, dat is wel natuurlijk mooi. Dat, uh, maar goed, ik heb het namens met Twente. Dus, uh, maar zit dat er voor je in? Zou je dat niveau ook bij Lyon te spelen? Jawel, kijk, mijn ambitie ligt, ligt wel om uh, in het buitenland te spelen. En, uh, maar goed, ja. De afgelopen jaren is er een hoop verbeterd. Ja, klopt. Het is ook zo. En uh, per jaar wordt dat steeds uh, ja, meer. Professionele, maar kan je er ook van leven? Nou, ik, op dit moment, kijk, ik zit ook bij het Engels team. Dus uh, ja, daar kan ik er wel van leven. Maar dus, uh, alleen bij Twente had gezeten, dan, uh, ja, dan, wordt, dan is dat wel weer een ander verhaal. Steekt het soms ook niet dat je dan uh, bij de mannen ziet... dat er zoveel geld wordt verdiend en bij de vrouwen een stuk minder? Ja, tuurlijk. Ik heb ook wel met de Heerenveen meegetraind. Maar ja, je kan niet verder komen omdat je een meisje bent. Dus, uh... Zou je soms niet een jongetje geweest willen zijn? Nou ja, mijn vader zei het altijd. Dus, uh, maar goed, zo is het niet. Maar uh, ja, dan weet je ook niet hoe het was gelopen. We staan tussen de, de kouds. 4-0 verloren. Wanneer is je revanche? Volgende week moeten we, moeten we uit. Alleen nu uh, gaan we eerst weer uh, richten op zaterdag. Want dan uh, moeten we weer tegen Ajax. We hebben geen kaarten meer? Hè? Nee, daar, uh, daar ga ik voor. Nou ja, ik haal niet zo heel veel kaarten hoor. Alleen uh, dit was uh, ja, wel zuur. Maar goed. Heb je nog wel een beetje een leuke avond gehad op de tribune? Ik vind voetbalkijk hartstikke leuk. Alleen uh, toch speel je liever. Maar goed, ik heb prima avond gehad. al uh, Had ik liever een ander resultaat gezien. Maar goed. Succes. Dank je wel. Sarita Spitser was dat van FC Twente. Ja, ADO Den Haag-speler Mike van Duinen... die mocht zich vandaag in Alkmaar melden bij het Nederlands Elftal. De bondscoach Louis van Gaal wilde 11 tegen 11 trainen... maar hij had er een tekort. En dus kreeg van Duinen een belletje. Mike van Duinen, goedenavond. Hoi, goedenavond. Door wie werd je gebeld eigenlijk? Uh, door uh, uh, mijn eigen trainer, Marie Stijn. Oh, en wanneer was dat? Uh, maandagmiddag, zeg ik dat goed? Ja, maandagmiddag. Ja, en heb je toen voor jezelf uh, helemaal stilgehouden... of ben je gelijk de hele familie rond gaan bellen? Nou ja, ik heb het mijn familie wel laten weten. Ja. Die uh, volgen me altijd op de voet, dus uh, nou ja, dat was een netjes om het even te laten weten. Ja, en toen? Dan, dan rij je naar het AZ-stadion en dan? Wat gebeurt er dan allemaal? Ja, uh, ja, het is wel, uh, ja, het is wel een beetje spannend, moet ik zeggen. Maar uh, ja, als je helemaal op dat veld gaat, dan ga je gewoon lekker voetballen... en uh, geniet je er alleen maar van. Dus uh, nee, ja. het was een mooie ervaring. Kan ik me iets bij voorstellen, ja. Wat is er zo spannend aan? Ja, het zijn toch, uh, ja, het toch een uh, nieuwe groep. En ze zijn toch grote spelers. Dus uh, ja, dat is, dat is anders. Maar uh, nee, dat was uh, hartstikke leuk. en Je bent natuurlijk zelf voetballer. Je bent voetballiefhebber. Was er nou één bij waarvan je uh, uh, ooit gedroomd hebt... dat je ooit eens met hem zou kunnen trainen? ja, gedroomd niet. Maar het is wel, uh, ja, het is wel iets wat je... wat, ja, wat je als, uh, als speler uh, hoopt ooit mee te maken... met de grote spelers uh, te trainen. Uh, ja, ik ben blij dat ik... Uh, dat ik dat het mogen doen vandaag. Ja, maar volgens mij uh, is er best wel één die eruit springt. Ja, <laughs> nou, nou, eentje die eruit springt, die trainde, die trainde helaas apart vandaag. Dus, uh, ja. Maar uh, er zijn er wel meer hoor. Ja, ja die had iets aan zijn tenen, hè? Die bedoel je ja, toch? Precies, ja, precies. Ben je er nog met één op de foto gegaan, of is dat nou net even wat je niet moet doen? Nee, nee, nee, ik. Uh... Dat, dat, is, dat, dat hoeft ook weer niet, mee. nee. Zeg, um, wat is nu het grootste verschil met een training van, uh, van ADO en een training van Oranje? Ja, ik vind dat het baltempo wel uh, vele malen hoger ligt. En uh, ja, je moet gewoon sneller handelen. En dat, uh, dat, dat merk je wel. Hm. Was dat ook echt toen je begon echt van... Wow, wow, wacht even. Nee, dat niet. Ik ben vrij nuchter. Dus ik denk, uh, ja, ik uh, ga gewoon lekker voetballen... En, uh, ja, en ik, ik zie wel hoe het loopt, maar uh, ja, toen ik achteraf uh, erop terugkeek, dacht ik van ja, dat was echt een verschil uh, ja, met, uh, met, met ADO. Wat voor uh, een training was het? Wat heb je allemaal gedaan? Uh, ja, we begonnen met een warming-up en toen uh, hebben we een uh, paar uh, oefening gedaan en volgens uh, Elf tegen 11. Oh ja, oké. Okay. En welk team zat jij toen? Ik zat uh, bij de wissels. Oh, bij de wissels, oké. Okay. Denk dan... ik. En hoe zag, het andere, hoe zag het andere team eruit, die andere elf? ja, dat, uh, dat uh, moeten jullie maar aan andere mannen vragen. <laughs> daar, uh, daar ga ik niet over. Het liefst van voor naar achter, als het kan. <laughs> ja, nee, dat, dat, uh, <laughs> dat moeten jullie maar aan andere mensen vragen. Uh, ja, oké. Okay. Wie stond er in de spits eigenlijk? Want Van Persie was er niet bij natuurlijk. Ja, ja ook dat moeten jullie aan andere mensen vragen. Dus, uh, ja, ja, we weten wel ja, tot, dat het... Het, het was niks besloten, besloten, dus ik uh, ga er maar niks over zeggen. Nee, oh, jammer zeg. Ik denk, nou, je trapt erin, maar je bent al door de wol geverfd. Dat is wat te horen. Nee, ja, ik, uh, ik ben, uh, ja, ik ben... Ja, uh, ik ben niet achterlijk, laat ik het zo zeggen. Nee. Heeft Kuip nog gescoord? Uh, nee. Niet? Oh, hij deed dus wel mee. Mooi, dan heb ik in ieder geval één naam om op te schrijven. Ja, iedereen deed mee. Nou, dan heb je daar al... Uh hoe ben je dan? een eentje niet. Nee. Goed, Mike, het was een enorme belevenis. Dat mogen duidelijk zijn. En, ja, en, en eindelijk een keer op een goed veld. Dat lijkt me ook geweldig. Ja, absoluut. Dat uh, uh, heb ik me mooi meegenomen. Goed, Mike, je eerste training zit erop. Op naar het echte oranje. Ja, nou, dan moet ik nog wel een stapje smaken. Ja, dat, uh, ja goed. Maar wie weet, hè. Je zegt nooit nooit. Dankjewel, je Mike. ga gedaan. Jo, dag. Oké, okay, hoi, hoi. Ja. Mooie geuze, Mike van Duinen, die komt er wel. Goed, tot zover deze editie van uh, NOS uh, Langs de Lijn. U hoort uh, de eindtune. Dat betekent dat we tegen 11 zitten zometeen met het oog op morgen. Dat uh, vandaag wordt gepresenteerd door collega Rob Trip. Met wellicht nieuws uit Den Haag. Dus blijf luisteren. Morgen weer Langs de Lijn om 10 uur. Graag tot dan. Dag.